Acht uur, dit is Katrien Straatman met het NOS-journaal. Nelson Mandela gaat opmerkelijk vooruit. Dat heeft zijn dochter Zinzi gezegd in een interview met het Britse Sky TV. Zinzi bezocht haar vader gisteren en zegt dat hij televisie zat te kijken... met een koptelefoon op en dat hij haar begroette met opgeheven hand. Mandela werd begin juni opgenomen in het ziekenhuis. Zijn gezondheidstoestand werd meerdere keren omschreven als kritiek. En de verwachting was dat hij niet lang meer te leven had. Morgen wordt Nelson Mandela 95 jaar. De beoogde VN-ambassadeur voor Amerika, Samantha Powers... heeft meteen al forse kritiek op de Verenigde Naties. Volgens Powers faalt de VN bij de crisis in Syrië. Tegenover een Amerikaanse parlementaire commissie zei Powers... dat de aanpak van de VN een schande is waarover de geschiedenis hard zal oordelen. Ze moet nog benoemd worden door de Senaat... maar algemeen wordt aangenomen dat dat geen problemen zal opleveren. In India zijn inmiddels 25 jonge kinderen overleden door een vergiftigde schoolmaaltijd. Dat aantal kan nog groeien omdat er nog tientallen kinderen in het ziekenhuis liggen, van wie sommigen er slecht aan toe zijn. In de gratis rijstmaaltijd zijn sporen van organische fosfor gevonden, een stof die waarschijnlijk via insecticiden in het eten is gekomen. De Britse koningin Elizabeth lijkt een beetje ongeduldig te worden... nu de geboorte van haar achterkleinkind op zich laat wachten. Toen ze vandaag in het openbaar verscheen... vroeg een meisje van tien of ze hoopt op een jongetje of op een meisje. De koningin antwoordde, dat maakt me niet zoveel uit. Ik hoop dat het snel wordt geboren. Ik ga op vakantie. Britse media gaan ervan uit dat Kate Middleton, de vrouw van prins William... 13 juli was uitgerekend.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 Zomerse gesprekken over optimisme, bevlogenheid en succes tegen de stroom in. Deze week, successen van 2013. Met Alice de Bruin. En vandaag met politicoloog en publicist Monique Samuel. 23 jaar, bekend vooral denk ik als Egypte-deskundige bij talkshows als Pauw en Witteman. Maar ze is ook schrijfster van acht boeken, vele stukken in kranten en weekbladen... en maakster van documentaires voor onder andere de VPRO. En een maand geleden won zij de Dick Scherpenzeel Aanmoedigingsprijs voor jong journalistiek talent. Goedenavond. Goedenavond. Ja, het is een hele mond vol. Als je zo even in de notendop vertelt wat je allemaal doet. Uh, een indrukwekkende cd terwijl je pas 23 bent. Is er ooit een moment van rust in jouw leven op dit moment? Sporadisch. Ik zoek het. Ik ben voortdurend op zoek naar rust. Het is echt uh, soms bijna een schreeuw. Soms een fluistering. Van oh rust. Maar uh, deze zomer ben ik actief op zoek naar rust. En... De periode 1 juli tot uh, 30 augustus zou een complete blok worden... in mijn agenda van meditatie schrijven en reizen en dingen voor mezelf doen. Maar Egypte de roet in het eten. Uh, het is voor mij onmogelijk om nu niet met Egypte bezig te zijn... terwijl er opnieuw uh, geschiedenis wordt geschreven... en uh, zoveel ontwikkelingen tegelijkertijd zijn om te duiden... En te volgen en daarnaast zijn er dan dingen zoals dit en dan vind ik het zo'n eer dat ik in uh, met zo'n aankondiging hier op de, de radio mag zijn van 2000 oh, ja oh mijn hemel ja wat doet dat je dan als je dat hoort ja ik, ik weet niet, ik word er uh, hoogst ongemakkelijk van maar het trilt wel mijn ego natuurlijk ja, ja. dat is uh, onmiskenbaar. even het nieuws van vandaag voordat we verder praten wat is voor jou het nieuws wat is blijven hangen nou het werd eigenlijk net ook al gezegd natuurlijk door de NOS uh, ja Nelson Mandela Wordt morgen waarschijnlijk gewoon 95 jaar. Wie had dat gedacht? Ja, wie had dat gedacht? Uh, het is eigenlijk ironisch om te zien hoe zijn familie al op zijn graf zat te dansen. En ook de haren uit het hoofd zat te trekken. Uh, terwijl de heer Mandela besloten heeft nog uh, niet heen te gaan. Um, en wij krijgen weer terug wat we willen. Namelijk een knuffelbare lieve oude man. Die kan zwaaien en het nieuws kan volgen. En daar af en toe bij kan glimlachen. Ik, ik, ik, vind, het, ik, vind, het, ik vind het bijna gênant. Ja, waarom Zo gênant? Held? Nou, natuurlijk gun ik Nelson Mandela een, een, een eeuwig leven. En ik vind, zou het feestelijk vinden als hij zo overlijdt. Ik zou er eerst zijn die over zo Twitter als ik het kan. En mijn condolences uitspreek naar de hele wereld. Want we missen een, een held. Alleen als je dan kijkt hoe zijn gedachtengoed alleen al in zijn eigen familie verloren is gegaan. laat staan in de rest van de wereld. is het gewoon pijnlijk. Waar zijn de helden van deze tijd? Ik zou ze niet kennen. Dat was het nieuws vandaag voor jou. Maar wat is je persoonlijke nieuws? Uh, mijn persoonlijke nieuws is dat morgen de allerspannendste. Uh, meest filmische en verbijzende reportage verschijn die ik ooit heb geschreven. De cover story van de Groene Amsterdammer. Volgende keer een voorbind, voorbind dildo heet het. En het gaat over de enorm snel ontketende seksuele revolutie in Egypte. En het is echt het verhaal... het is de revolutie onder de revolutie in Egypte nu. En terwijl iedereen discussieert over machtskoep en de moslimboederschap en alles wat in Egypte gebeurt, is dit het verhaal van, uh, het e van de echte sociale uh, transitie die Egypte nu doormaakt. En als je beseft dat twee derde van de Egyptische bevolking jonger is dan 29 en dat ze ook symbool staan voor de enorme jeugdbulk van 100 miljoen jongeren in het Midden-Oosten, dan moet je dit verhaal lezen, want dit gaat... Het is van binnenuit over de nieuwe generatie. Maar wat is de kern van het verhaal? De kern van het verhaal, het is een, een, een reportage waarin je heel close in de beginnende ontluikende gay community wordt meegenomen van, uh, van, van Cairo. Dus de homogemeenschap waar ik voor het eerst echt als eerstjournalist, denk ik in heb kunnen komen. En ook uh, lesbiennes heb kunnen ontmoeten en naar geheime feesten mocht en dergelijke. Maar, het is maar ook... hoe was dat geheime feest? Ik heb daar iets over gelezen op je blog. Ja. Maar vertel eens, wat, hoe zag dat eruit, dat geheime feest? Uh, ja, in, in een huis achteraf uh, van een Amerikaan die dan ter beschikking stelt uh, in een, in een uh, redelijk gemaakt middenwijk, seculiere wijk. Waar dan constant mensen bij de deur posten... om te kijken of er niemand eraan komt. En waar dan met muziek uit een iPod als een idioot gedanst wordt... tot de vloer nat is van het zweet. En waar je met vijftig mensen op elkaar gepakt staat... en er kan geen raam open, want dan horen de buren het. Maar het was fantastisch. Het was het mooiste feest wat ik ooit in mijn leven heb meegemaakt. Maar, zo puur. Maar waarom zo puur? Wat was er dan zo puur? Omdat het van maakte blijdschap was: iedereen met iedereen danste en niet werd gejaagd en niet werd gefeu. Het was gewoon echt een, een, een, een, een roest die iedereen had, omdat ze al een half jaar geen locatie hadden kunnen vinden. Dus deze mensen konden voor het eerst een half jaar even zichzelf zijn. De kleding ging uit, daaronder zat andere kleding. Veel meer feminine kleding bij de jongens bijvoorbeeld. De, de, de buikdansbandjes gingen om en ze gingen los. Maar mijn reportage gaat ook ook over sexual harassment, waar zoveel om te doen is... over de enorme seksuele repressie van vrouwen in Egypte... en over maagdelijkheidscorrecties. En ik heb om echt te voelen hoe het is... om naar zo'n smerige kliniek te gaan... waar je je maagdelijkheid kan corrigeren... omdat je getrouw en je man misschien niet weet dat je al ontmaagd bent... Uh, in een, achterafstandswijk, echt een, nou, een vieze criminele achterstandswijk gegaan. En ik heb daar een maagdelijkheidstest laten ondergaan... om te voelen hoe het is... Hoe is om zo'n maaglijkheidstest te ondergaan. Gruwelijk. Maar lees, lees het artikel. Morgen in de Groen Amsterdammer. Ja, Want je wilde niks over zeggen nu? Nou, ik wil graag dat... Mijn, ik, ik heb, ik, ik, het doet pijn om erover te spreken. En ik, ik heb mijn woorden echt zorgvuldig gewikt en gewogen in het artikel. En het, het is iets waar, waar ik... Eh... Um, uh, ja, het is, het is geen makkelijk onderwerp. Ik bedoel, iemand zit met zijn hele hand en zijn hele hebben en houden in je vagina, in jou, in uh, het meest diepe innerlijke lichaamsdeel dat je als vrouw hebt. Um, ja, het was niet de prettige ervaring. En waarom wilde je dat voelen? Ik bedoel, waarom wilde je dit per se opzoeken en schrijven? Kijk, je kan niet als journalist zo'n illegale kiniek binnenlopen... en zeggen, hallo, mag ik u interviewen? Je moet een verhaal hebben en dat verhaal tot aan het eind uitspelen. Anders dan, dan breng je jezelf in enorm gevaar. Dit zijn de soort gebieden en het soort artsen... die uh, er alles voor over hebben om uh, hunzelf in te dekken. Um, dus ik wist dat ik een enorm risico nam. En daarom is deze reportage zo verbijsterend, omdat ik... Onder de samenleving ben gekropen, bijna als, als een mol in de vieze gangen ben gaan graven om te zien wat is. En ik doe dat omdat ik mijn land wil kennen, maar ook omdat ik mensen uh, wil vertellen wat er gebeurt. En omdat ik dingen wil uitzoeken zodat ik het kan gebruiken om of het nou NGO's adviseren, is, of overheid, of een mooi reportage te maken, of met activisten ter plekke te spreken. Ik ben daarna naar grote uh, Egyptische. Um, mensenrechtenorganisaties gegaan en vrouwenrechtenorganisaties die vanuit jongeren zelf zouden worden gerund. En ik ben met hun gaan praten en ik heb, hun, ik heb dingen uitgezocht die zij niet eens hebben durven uitzoeken. En ik heb ook met hen dat gedeeld en gekeken wat we kunnen doen. Dit is, dit is veel meer dan alleen journalistiek. Dit is op mijn manier actie voeren, eigenlijk. Ja, actie voeren om te zorgen dat dit niet meer gebeurt. Ja, maar ook journalistiekbedrijven. Uh, kijk, ik vind. Ik zie mezelf als een oorlogscorrespondent. En ik, ik heb een eigen loopgravenoorlog oorlog die ik versla. Alleen het is geen loopgravenoorlog oorlog van kogels. Het is een loopgravenoorlog oorlog van verschillende machten en een genderclash. En daar schrijf ik over op een manier die veel andere consponenten niet kunnen of niet, niet willen doen, niet durven doen. Ja, nou ben jij zelf een aantal jaren geleden uit de kast gekomen. Heeft dat het makkelijker gemaakt om nu daar binnen te komen in die uh, community? Nou het is natuurlijk evident. Ik heb het vertrouwen moeten winnen. Bijvoorbeeld in het geval van de homo-gemeenschap. Ik heb het vertrouwen moeten winnen van de paar sleutelfiguren daarin. Dat heeft mij eigenlijk jaren gekost. En daarbij heb ik mezelf helemaal bloot, bloot moeten geven. En echt moeten aantonen, bij wijze van spreken, dat ik lesbisch ben. Dat ik hem begrijp. En dat ik net zo veel risico loop als zij. Want ook ik val onder de Egyptische wet. Ook ik ben een Egyptische staatsburger. Dus ook ik ben gewoon een lesbienne met alle gevaren van dien in Egypte. En hoe heb je ze overtuigd dan? Nou, ze hebben mijn uh, Facebook en website uh, maandenlang gemonitord. Ze hebben al mijn blogs vertaald naar het Engels. Dat is wel weleens waar krakkemikkig, maar dan kunnen ze dus wel je uit de kastverhaal lezen. Dat, dat geloofden ze niet. Dat vonden ze zo'n aangrijpend goed verhaal dat ze dachten dat de veiligheidsdiensten het hadden geschreven. Dat ze mijn website hadden gekraakt. Uiteindelijk hebben ze met volkskrant contact opgenomen. Omdat ze ontdekt dat ik daarvoor had gewerkt. En daar hadden ze gevraagd: wie is die Monique samen wel en is zij echt gay? De volkskrant kreeg daarna een multie. Monique, ik weet niet wat je aan het doen bent. Maar we hebben maar gezegd dat je gay bent. Dat klopt toch? Maar toen, toen geloofde zij jou. Ja, toen geloofde ze mij. En ook omdat een aantal Facebook vrienden die ik trouwens zelf niet ken. Zijn anonieme Facebook vrienden die een vrij duidelijk gay profiel hadden. Hadden gevraagd of ik echt gay ben of dat ik echt sta voor wat ik zeg. Dus inderdaad, je moet, je moet kunnen laten zien. Ik ben een van jullie. En wij, waren, wij hingen heel veel op straat. Ik moet niet een blanke zijn. Want dat is alleen al gevaarlijk voor hem. Dat, dat trekt aan. Van, wat doen zij het met die blanke man daar van twee meter? Dat kan niet. Dus je moet eruit zien als zij. Praten zoals zij. En, en, en willen leven zoals zij. En ik heb geleefd zoals hen. Op, op al, alle fronten. Ja, nou goed, morgen te zien of te, te lezen. Te moet ik lezen zeggen, ja, maar in je, de Groene Amsterdam. Ik zie het nu ook als je het vertelt. Laten we even teruggaan naar het moment dat jij bij een uh, groot publiek bekend werd. En dat was via Pauw en Witteman. Het is vandaag vrijdag, vrijdag 11 februari 2011. En dat is een belangrijke datum voor de wereld. En in ieder geval voor Egypte. Het is de dag dat Hosni Mubarak vertrok. Welkom bij Pauw en Witteman. En we gaan er straks over praten hier aan tafel met de Egyptische po politicoloog Monique. Samen wel met de ex-diplomaat. Ik heb gisteren tegen de heer Witteman gezegd, als Mubarak aftreedt ga ik buikdansen. Ja, nou ja. dat, dat, ze, uh, dat... Oh. En waar ga je dat doen? Op tafel. Kijk! <hijen> Je draait je helemaal weg van de microfoon. Ja, elke keer jongens, elke keer denk ik, ik dat het echt gedaan. Oh, Ik heb het echt gedaan en ik, ik, ik zie de miljoenen tweets langskomen over mijn Ive spring in het veld. Weet jullie wat? Ik was zo blij dat het niet in een enorme burgeroorlog was ontketend. En als er straks een civiele president is, en dat, als er inderdaad over zes maanden verkiezingen komen, en er komt gewoon een civiele president die absoluut een moslim zal zijn, want dat wordt hij, maar niet een moslimbroeder en geen generaal, dan dan ik weer. Okay. Ja, echt, dat doe ik echt. Hier bij Max, bij twee dingen op de tafel dan, <lacht> hè. Gewoon op de radio. Met twee benen op de tafel, twee <lacht> dingen op de tafel. Echt, mensen begrijpen niet die... Maar weet je wat, wat ik echt vind dat Nederland opnieuw moet leren? De blijheid, de lach. In Nederland kan je alleen serieus worden genomen... als je cynisch en somber over de toekomst bent. Ik ben de... een minuut later, trouwens na die dans... heb ik gewaarschuwd dat de mosmoederschap alles over zou nemen. Ik was me daar helemaal van bewust. Maar ik vind dat je de hoogtepunten moet vieren... en daarna twee keer zo hard verder moet vechten... Het is een precedent dat je daarna door kan zetten. De val van Mubarak heeft nu ook geleid tot de val van Morsi. En het zal tot een steeds snellere val leiden van een volgende dictator. Waardoor, waardoor een dictator voor de lange termijn niet aan de macht zal komen. Dat was mijn blijdschap. Dat voelde ik, dat wist ik en dat komt ook steeds weer uit. Ja. En waarom zeg je dan dat je in Nederland dat je dat niet ziet hier in Nederland? Dat gevoel van dat, die <coughs> blijdschap. Dat, dat we, hoe, hoe... Ik zie het in de reacties op Twitter. Als ik kijk hoe dit, deze buikdans mij nog steeds wordt nagezeten en elke dag dans je nog steeds, Monique? Hè? Heb je nog steeds uh, reden om te dansen? Uh, Hoor, je weet niet niet wat er allemaal langskomt. Uh, lesbische trut. Uh, en dat is niet van één persoon of twee personen. Dat zijn honderden tweets, duizenden tweets in die 2,5 jaar. Ik ben ziek van Twitter, van Facebook, van al die berichten. En natuurlijk zijn er ook Zoveel prachtige reacties, en dat houdt me op de been. Daarom heb ik nog steeds Twitter en Facebook. Maar het is zo vermoeiend. En denk ik, mensen, als cynisme nog het enige professionele is wat er bestaat... en als je alleen maar een analist kan zijn... als je vooral gelooft dat de wereld slecht is en nog slechter wordt... en ten eindelijk ten onder zal gaan... oh, ik geloof dat de wereld ten onder zal gaan. Maar ik zal lachen totdat het zover is. Ja, En, en hoe ga je dan om met die kritiek? Want, want je zegt van duizenden mailtjes, duizenden tweets. In, in de jaren, ja. ja. Hoe doe je dat? Soms liet ik het bij het eerste woord omdat ik al voel wat voor soort bericht het is. Soms dan lees ik het uit en dan voel ik mij vreselijk uh, verbaal verkracht gewoon. Uh, omdat het vaak hele seksueel getinte berichten zijn. Um, maar verbaal verkracht, dat zijn ook grote woorden. Voel je het echt zo? Op het moment dat mensen dingen schrijven, zelfs op een website, niet eens in een privémail, als jouw benen die gemaakt zijn om jouw kut naar mij toe te brengen, vind ik dat een verbale verkrachting. Je voelt je vreselijk smerig daarna. Uh, ik heb een paar keer uh, stappen ondernomen. In die zin dat ik dan uh, desbetreffend werkgever bel. Of wat dan ook als er van sprake is. Um, meestal reageer ik niet. Of ik, nou, in het algemeen met Twitter trouwens geef ik twee keer een brave waarschuwing. Waarin ik verzoek dat de persoon alle kritiek mag hebben die hij wil. Maar graag. Uh, zijn taal zal kalmatigen. Als hij dat dan niet doet, dan moet ik hem blokkeren... omdat ik gewoon het niet trek. Nou, heb je het gere je gerealiseerd? Hè? Want het ging ik zei net al, je bent 23. Mm. Je hebt al zo ontzettend veel gedaan. Je hebt zo ontzettend veel succes gehad. Heb je gerealiseerd dat als je dit soort dingen zou doen... Hè, optreden bij die talkshows... inderdaad gewoon uh, uh, als een soort geintje... daar op die tafel gaan staan omdat je heel blij was... Mm. dat je dit allemaal over je heen zou krijgen? Ik bedoel, is iemand van 23 daar klaar voor? Ik was toen 20. Ja, daarom. Nog was. Nee, je, je kan hier nooit klaar voor zijn en je kan nooit zien wat de impact is. De ene keer uh, schrijf ik iets en denk ik: Ja, dit wordt echt door iedereen opgepikt. Niemand die het leest. De volgende keer zeg je: Maak je, spreek je een zinnetje uit op de radio. En dat komt een jaar later nog te mensen over. Want ik ben er zo door geraakt. Mijn uh, persoonlijke uh, levensvisie is dat je gewoon altijd de waarheid moet spreken. En tegen moet zijn en moet doen wat je intuïtie je zegt. Ik had, me, ik had tegen de heer Witteman beloofd plechtig dat als die vreselijke Mubarak op zou stappen ik de dag naar zijn buikdansen nou zij waren degene die mij opbelde zeiden Monique de ja. tafel staat voor je of dan niet de tafel staat voor je klaar de de de, de studio staat voor je klaar zeg maar de, we verwachten je nou ja dan denk ik oké okay, help nu moet ik het echt gaan doen de shit dat ik nog nooit meer verwacht dat die man echt af zou treden maar dan dan moet je, je aan je woord houden en wat op dat moment de impact zou zijn ik had geen idee. Nee. Ik weet wel dat het me bekend het, heeft, he? heeft gemaakt. Ja, het heeft je bekend gemaakt, maar ook inderdaad krijg je al die kritiek om je heen. Want je was jong en weet dat meisje wel waarover ze het heeft. En al dat soort dingen kwamen langs. Laten we even luisteren naar Petra Stine. Jouw wel bekend, Arabist en voormalig diplomaat in Egypte. We vroegen haar wat zij van jou en de kritiek die je soms krijgt vindt. Ik vind juist dat we los moeten laten dat iemand van 23 nog moet groeien. En waar naartoe dan? Ik vind dat we elkaar in Nederland vaak heel erg klein houden. Dat we zeggen, doe maar rustig aan. Tutututut, niet te snel, meisje. En zij laat gewoon zien dat ze een heleboel voor elkaar krijgt. Ik heb ziek van Youco, En ja, ik, ik vind dat heel inspirerend, die dynamische energie van haar. Nu, zoals ze nu is. Ik vind haar nu helemaal goed, zoals ze nu is. Nu komt een beetje stralen. Ja, Peter, is, uh... wat ik heb gedaan... De paar keer dat mij het echt te veel werd, dat ik echt te ranzige mails en berichten kreeg. En echt dacht, ik wil nooit meer naar het programma Pauw een Witte Man. Omdat ik gewoon niet de dag erna mijn, mijn inbox durfde openen. Wat ik toen heb gedaan, is Petra geweld. Ik heb haar drie keer gebeld als ik het ik, ik zie haar vaak en ik bel haar vaak. Maar ik heb haar drie keer echt gebeld van Petra, ik wil ermee stoppen, ik, ik kan dit niet meer. En wat zei Petra toen? Go girl. M meer dan dat, ja. Ja, ja. En J dat heb je dus ook gedaan. Jalla, jocht. Ja. Ja, ga, kom op zus. Uh, uh, als jij het niet doet, wie doet het dan? En, en, en ook van... Uh, ja, weet je... Ik ben mezelf ook van bewust. Ik kan ook nog twintig jaar lang in een studeerkamer gaan studeren... en dan met grijze haren eruit komen. Het zal mij niet meer over Egypte leren... dan ik nu op de straten van Cairo opdoe. En leer. En deel. En daarom doe je het zoals je, do je doet. En, en nou heb je ook nog, de, dat zei ik aan het begin... ook de Dick Scherpenzeelprijs gekregen... voor jong journalistiek talent. Ja, voor mijn boek Muziek van de Revolutie. En toen dacht je van lekker put. Neem ik aan. Na al die, al die tweets en al die negatieve berichten. Wat het. Uh, waar ik God heel dankbaar voor ben, is dat ik die eigenschap niet heb. Ik ken geen wrok. Echt niet. Ik heb mezelf nog nooit wrok of haat uh, bespeurd. En ik ken niet dat lekker puggevoel. Of kijk nou maar. Wat ik belangrijk vind, is dat als ik dingen analyseer en voorspel. En ik, ik waag me aan veel voorspellingen, omdat ik steeds denk dat die. Kloppen. Ik vind het belangrijk voor mezelf dat die voorspellingen kloppen. En als ze niet kloppen, dan ben ik de eerste die het toegeeft. Tot nu toe zijn allemaal voorspellingen uh, geklopt. Want ik heb in maart voorspeld dat Mossi tot het eind van de zomer niet zou halen. Nou, hij was afgetreden. Niemand anders had het ooit verwacht. Ja, maar toch blij met die prijs, ondanks dat je ik dat. Ik was enorm blij met die prijs, omdat het een enorme. Uh, Um, het, gaf mij, okay, het gaf mij wel een extra boost. En van, kijk, ik ben op de goede weg. En er zijn mensen, en er zijn zelfs professionele mensen. Want de Dick Scherpenssteel Prijs Jury is gewoon een hele professionele jury van journalisten en schrijvers. die mijn werk echt bewonderen. En ik, ik mag nu wel zeggen dat ik één der gelijken ben. Ik ben nu echt een, een, een journalist, een erkende journalist. Ik ben het grootste ta uh, talent van een journalist van Nederland genoemd. Zelfs in, hun, in, de, in het juryrapport. Dat is fantastisch. Maar ik had geen lekker gevoel. Ik had een: oké, okay. hier kan ik wat mee. Ik mag doorgaan. Dit is Max. Tot half negen. Twee dingen. Het Alice de Bruin. En dan Monique Samuel die door mag gaan zoals ze dat zelf voelt. 23 jaar, Egypte deskundige, politicoloog en publicist. Heeft veel boeken geschreven. En dus ook die prijs gewonnen waar we het net over hadden. De Dick Scherpenzeel aanmoedigingsprijs voor jong journalistiek talent. Nou, als ik jou zou horen, je, je, je, je praat heel snel. Je kwam hier net als een wervelwind werkelijk binnen. Nog net met een taxi. Daar kon je allemaal zelf niks aan doen. Maar ik dacht wel, dit is waarschijnlijk ook wel het tempo waarin jij leeft. Hè? Ik bedoel, ik, ik denk dat is het ADHD of wat is het? Ik vind het heel vermakelijk hoe in Nederland als meteen een stoornis moet zijn. Nee, nee, dat is meer er kwam een soort associatie bij mij op. Ik denk dat uh, het uh, een heerlijk Arabische inborst is. Je zou eens een nog in de moeten zijn. Daar ben ik tammetjes in vergelijking met de rest. Van ja, de is de dat echt zo? Dus het is gewoon dat, weet je, dat slome Nederland, uh, die dat gewoon niet aan kan eigenlijk. Of At, het... Nou ja, het grappige is dat mensen altijd zeggen dat Arabieren Sloom zijn, maar ik kan. Je zeggen er zit een passie in die mensen en een luidruchtigheid en een drukte. Nou, dat is niet echt iets wat in Calvinistisch Holland nou de nationale karaktereigenschap is en dat bot soms, maar ik kan ook doodmoe zijn of heel stil of heel contemplatief. Ik bedoel, een schrijver moet uren, uren, uren zich kunnen opsluiten achter de computer en er ook nog enig geluk uit kunnen halen. Dus. Ik heb dat beide in me en uh, af en toe krijg ik een frinke ad adrenaline boost. Juist als ik moet stressen, dat klopt. Um, maar ja, of dat nou ADHD is, daarvoor kan ik me veel te goed concentreren, denk ik. Maar, maar, maar ik, ik las ergens uh, dat jij al vanaf dat je heel jong was uh, eigenlijk alles wilde weten. Hè? Ja, ik was een spons altijd. Ja, wat, wat, ik bedoel, je wil alles analyseren. Je schrijft over heel veel verschillende dingen. Je schrijft boeken over het geloof. Boeken over... Uh, Maatschappij, politiek, Midden-Oosten. Over van alles en nog wat. Ja. ik bedoel Wil je ook alles doen wat dat betreft? Of, of hoe zat dat er al vroeg in? Ik ben altijd extreem leergierig geweest. En um, ik denk dat het... Het unieke van mij is dat ik uh, enorm snel verbanden leg. Enorm snel, razendsnel. Als, als jij twee woorden zegt, dan ga ik ratelen. Dan komt er een hele wereld, uh, creëer ik uit, uh, op basis van een woord of twee. Dat was vroeger ook al zo toen je klein was. Ja, natuurlijk. Dat is, een, dat is een, een, een eigenschap van je hersenen. Daar komt hoogst meer informatie bij. Waardoor je nog meer verbanden kan leggen en associaties kan maken. Um, en dat zorgt er ook voor dat ik niet mij kan beperken tot één onderwerp. Want als ik het over Egypte heb, dan denk ik direct aan Saudi-Arabië, denk ik direct aan de VS, denk ik direct aan de economie, denk ik direct aan de olieindustrie, denk ik direct aan de rol van de religie, dan moet ik denken aan Jeruzalem. Dan ga ik denken aan het Israëlisch conflict. Nou, en zo gaat dat door. Dan kan je niet van mij verwachten. Ik mij beperk tot één klein, klein notendopje. En hoe ging dat vroeger wil de op school? Ik wilde hele zaak pinda's. Ja, maar hoe ging het vroeger op school dan? Dat, was, uh, uh, dat vonden andere leerlingen heel irritant. En ik vind het heel erg dat in het Nederlands onderwijssysteem... als je drie keer een goed antwoord zegt... de leraar je of nooit meer de beurt geeft... of tegen je zegt, volgende keer een fout antwoord geven, alsjeblieft. Want de rest vindt dit niet leuk. Was je een buitenbeentje? Ik haalde de hoogste cijfers, is dat een buitenbeentje? Ik was in ieder geval uh, een beetje een alien in de klas. Een alien? Ja, de buitenstaander, op zijn Engels dan. Niet mm -hmm. een alien van een uh, ander planeet, mag ik hopen, maar een buitenstaander. Ja, is dat moeilijk dan? Ja, natuurlijk. Ik denk dat ik nu pas voor het eerst in mijn leven... mensen, ga, uh, mensen ontmoeten waarvan ik echt kan zeggen dat ze mijn vrienden zijn. Ik heb altijd vrienden gehad. Maar er is een verschil tussen vriendschap en vriendschap. En ik heb het over vriendschap, over boezemvrienden... over mensen die aan twee woorden genoeg hebben... mensen bij je stil kan zijn... Mensen die die drukke Monique leuk vinden, maar ook degene die gewoon stil voor zich uitstaat en niet weet wat ze zeggen moet. Dat ja, want, zijn vrienden voor mij. Ja, dat zijn vrienden, want, want ik bedoel, je, je, je bent nu succesvol. Ik bedoel, uh, uh, Wordt dat ook gesteund door, door vrienden? Maar Mijn belangrijkste vrienden geven helemaal niks om, welk succes dan ook. Want het enige belang wat zij uh, voor mij hebben is dat ik me gezond ben en me goed voel. En ik weet niet of dat, dat ogenschijnlijke succes er naar zo toe bijdraagt. Nee. En, en wat is succes voor jou dan? Succes voor mij is uh, de dingen doen die je doet met een glimlach... en daar rust bij vinden in je hart. Nog een keer? De dingen die je doet ja, goed doen met een glimlach... en daar rust bij voelen in je hart. Voor mij is succes niet de aantal keren dat mijn naam in een krant staat... of het aantal zendtijd dat ik op radio en televisie krijg. Voor mij is succes een heel diep gevoel van bestemming. Dat gevoel van ik doe iets wat het toe doet... En het is datgene waarvoor ik geroepen ben. Of hetgene waarvoor ik nu op dit moment op deze plek op de aarde ben. En, en wat is dan jouw toekomst? Ik bedoel, hoe zie jij je toekomst als je nu al zoveel gedaan hebt? Ik, ik, uh, ik, ik maak geen plannen voor de toekomst. Ik uh, zie het leven als een opeenstapeling van allerlei verschillende kansen. En ik probeer zoveel mogelijk van die kansen te maken. Omdat ik denk dat het mijn verantwoordelijkheid is. Ik ben enorm... Uh, ik heb een enorm voorrecht om op mijn leeftijd deze dingen te mogen doen. Um, en voor de rest staat het in de hand van God. Ik bedoel, uh, ik weet niet hoe oud ik word en ik weet niet hoe lang ik zal leven. Ik weet wel dat uh, zolang ik leef, de wereld zal weten dat ik er ben. Dat zit is intrinsiek aan mijn karakter. Nou, je bent aanwezig en dat zul je ook altijd zijn. Uh, ja, tenzij men mij uitschakelt of ik echt het gevoel heb dat ik onder de grond moet kruipen. Maar uh, ja, ik, ik denk dat... Maar ja, ik, goed, dan, dan, als je dat wil, dan, dan heb je ook een hoop ambitie, denk ik dan maar. Dus wat zou je dan nog willen? Wat is dan je droom? Waar oh. is Monique Samuel over tien jaar? Dat is zo Weet je waar Monique Samuel over tien jaar is? In een relatie met kinderen. Dat is, dat is nou succes. En die relatie ook nog vol kunnen houden. Dat je over 30 jaar ook nog kan zeggen. Maar ik ben nog steeds in dezelfde relatie. Met dezelfde kinderen. Als ik dat bereik. Oh mijn hemel. Dan ben ik, ben ik heel succesvol. Ik, ik denk dat wat betreft die maatstaven. Uh, onze samenleving minder succesvol. is Dan het ooit is geweest. Ik, ik geef niet om, die, om die, dat uiterlijke vertoon. Natuurlijk. Ik zou het fantastisch vinden. Om een keer mijn eigen radioprogramma te hebben. Waar ik mensen echt tot, tot diep mag ondervragen. En over buitenlandpolitiek mag praten. Ik zou het fantastisch vinden. Als, als mijn aankomende roman een groot succes wordt en ik daarmee mezelf ook als romancier echt op de kaart kan zetten. Want het is altijd mijn jeugddroom geweest. Ik zou het fantastisch vinden als ik mijn eigen talkshow krijg. De wereld draait door, maar dan, dan veel sneller, intellectueler. Uh, met meer, meer belang. Meer maatschappelijk belang. Ik kan zoveel dingen bedenken, maar het is allemaal stof. Het vergaat. Wat niet vergaat, is die paar personen die aan het eind van mijn leven naast mijn graf staan en zeggen, Monique, samen wel, wel zo en zo en zo. En dat God erbij zal lachen en ikzelf vanuit de hemel dat is wat het toe doet. Monique, samen wel. Dank je wel. Graag gedaan. Ga je nog op vakantie? Of zit dat er niet in? Ik hoop uh, genieten van Nederland. En ik ga voor het eerst in mijn leven de gay pride beleven. Dat lijkt me nou fantastisch. En daarna ga ik naar Cairo en ben ik daar vijf, zes weken... om gewoon met mijn vrienden te zijn en de straat op te gaan. En dan moet je er niks over schrijven. Gewoon lekker achteroverleunen en rust. Achteroverleunen in Egypte? <laughs> dat is iets wat niet klopt, dat, nee. dat klopt niet nee, in deze ik tijd. Ik zou, ik zou lui zijn als ik dat zou doen. Goed, dank je wel. Eh, ik wens je toch veel rust toe de komende weken. Zo dank je wel. Monique Samenwel, een politicoloog en publicist bij Twee Dingen van Omroep Max. En als u het wilt terugluisteren of meer wilt weten over deze serie... dan kan dat. Ga dan naar onze website tweedingen.nl. BNN Today, Willemijn Veenhoven. Ja, wat doen jullie? Heb je gisteren toevallig oog in oog gezien? Nee, met wie? Nee, nee, toen zat ik op een strand, geloof ik, ja. op dat tijdstip. Ja, is misschien ook heel verstandig. Precies. Ik heb het ook vandaag teruggekeken. Met wie was het? Uh, met burgemeester Van der Laan van Amsterdam. Ah. En uh, ja, Twitter ontplofte. Oh. Uh, ongeveer uh, iedereen was trots dat het of zijn burgemeester was. of wilde dat het zijn burgemeester was. Wij kijken vandaag naar wat is nou het succes van Van der Laan. En is het inderdaad alleen maar succes? En natuurlijk viel in het wiel. Dat zometeen in BNN Today. Dit is Radio 1. Het is half negen, hier is Katrien Straatman met het NOS-journaal. Nelson Mandela gaat volgens zijn dochter Zinzi opmerkelijk vooruit. Zinzi zegt dat haar vader gisteren televisie zat te kijken... en dat hij haar begroette met opgeheven hand. Mandela ligt al weken in het ziekenhuis. Zijn gezondheidstoestand werd meerdere keren omschreven als kritiek. Een Taliban-leider heeft een brief geschreven... aan het Pakistanse schoolmeisje Malala. Ze werd vorig jaar bij een aanslag door de Taliban in het hoofd geschoten... De Taliban-leider schrijft dat hij geschokt was door de aanslag. Malala zou niet beschoten zijn vanwege haar campagne voor onderwijs aan meisjes... maar omdat ze de Taliban belasterde. Op de tweede dag van de Nijmeegse Vidaagse... hebben 857 lopers de finish niet gehaald. Dat is iets minder dan gisteren. De organisatie heeft het over een voorspoedige tweede dag. Morgen is de dag van Groesbeek. De lopers moeten dan onder meer over de zeven, zeven heuvelen weg. Het Nederlands vrouwenvoetbal-elftal is op het EK in Zweden roemloos uitgeschakeld. In de laatste poolwedstrijd verloor de ploeg met 1-0 van IJsland. Nederland is daarmee als vierde en laatste geëindigd. En dat zijn de hoofdpunten. Dit is Radio 1. BNN Today. Willemijn Veenhoven. Het is woensdag 17 juli, 2 over half negen. Goedenavond. Hij is op dit moment misschien wel de populairste burgemeester van het land. Eberhard van der Laan, burgemeester van onze hoofdstad. Hij zit inmiddels halverwege zijn eerste termijn. En het gaat gewoon eigenlijk heel erg goed. Nou, vanavond gaan we nog wat meer veren in zijn kont steken. En verklaren we zijn succes, dat na negenen. En onze tech-nerd Elger van der Wel die heeft zijn smartwatch meegenomen. Volgens hem lopen we over een jaartje allemaal met zo'n ding rond. Of niet, Luc? Ja, ik, ik zou er wel graag in willen, ja. Ja? ja lijkt denk me cool. Ik had ook wel verwacht dat jij er ook al eentje in de bestelling had. Ja, ik denk altijd dat dat soort dingen heel erg duur zijn, dus dan begin ik er maar niet aan. En klein ook vooral. Nou ja, het lijkt me echt wel te gek. Ja, dat zou wel eens een geduchte concurrent van de, van de Google Glass kunnen worden. Ja, ja ik denk eens, Elger. Als Zelfs zo'n Google Glass, daar uh, heb ik dan wat minder uh, vertrouwen in. Ja, en ik heb al een brilletje. Ja, de rol en dan, uh, ja. Nee. En Robert trouwens ook. Liever, ja. liever ja. een horloge. Goed, nou, dat zo meteen dus na negenen. <kuggen> Meekijken kan natuurlijk op de webcam radio1.nl. Filemon Wesseling en Bart Meijer, die volgen nog steeds voor ons de tour. Vandaag een speciale editie hebben ze gemaakt over de Alp d'Huez Alvast even vooruitkijken naar morgen. Filemon is naar beneden gereden om te kijken wat de renners morgen moeten doorstaan. Wow, wat ik nu doe is echt levensgevaarlijk, want ik heb een microfoon vast met één had mijn stuur waar ik keihard in de rem moet knijpen. En ik zie op mijn teller toch, ja die gaat nu over de 50, 60, 60 kilometer ongeveer. En Bart die sprak met de zelfbenoemde burgemeester van de Hollandse bocht 7 op de berg. Ik dacht altijd dat een burgemeester zelf niet mocht drinken om uh, mooi het overzicht te bewaren. Maar uh, ja, dat, dat is hier maar, niet zo hè? Maar ik heb mijn onderdanen die goed zijn werk doen. <lacht> dat komt helemaal goed. Maar ik drink ook niet, ik nuttig een biertje. Ik nee, had wel meer dan één. <laughs> en daar zijn er meer van, uiteraard. Zometeen na de plaats viel in het wiel. En je kan natuurlijk meepraten op Twitter. Hashtag BNN Today. Luke, zometeen today stop ik na 9 uur met nieuws over die tijdrit van Mauke Bollema. Een gans in paniek en natuurlijk de Vidaagse. Ik was hier vanmorgen tien over vier. Want eh, ja, anders met je wat natuurlijk. Hè, dat kan natuurlijk niet. Ja, en je kunt dat de fans niet aandoen. Hè. Ja, en welke fans hij dan heeft en wie deze man is, dat hoor je zometeen dus na 9 uur. Brilly, Robert Meeder, goedenavond. Ja, dankjewel, uh, Brilly. De Nederlandse voetbalvrouwen die zijn bij het EK in Zweden uitgeschakeld. De formatie van Rocha die was in de laatste groepswedstrijd niet opgewassen tegen IJsland. De Scandinavische vrouwen wonnen met 1-0, waardoor Oranje als laatste eindigde in de pool. Dat is een enorme bittere pil natuurlijk, ook voor de bondscoach. Want volgens hem had er veel meer in gezeten. Uh, ik denk dat we zeker uh, in de beginfase een aantal prima kansen creëerden. bal op de lat. Uh, hun hadden ook een kans, binnenkant Paul. Daarna zijn we wel even kwijt, maar in de tweede helft hebben we maar één ding gedaan: en dat is aangevallen, gestreden voor wat we waard waren. Maar het was niet genoeg. Kun je dan de vinger opleggen? Is het eindpaas? Wat is het? Ja, het is nu zo kort na die wedstrijd. Ik vind dat, uh, dat als je naar het team kijkt en wat het team in de tweede helft uh, heeft opgebracht om, uh, om dat om te buigen. Ja, dat, uh, dat was in ieder geval goed om te zien. Maar als je gaat kijken naar de uitvoering, en dan met name in de laatste fase, dan, uh, ja, dan was dat onvoldoende. En ondanks dat alles, uh, ja, creëerden we toch nog een aantal mogelijkheden tot en met het laatste toe. En ja, dan heb je ook een beetje geluk nodig dat hij dat uit zo'n afstandsschot bijvoorbeeld valt, maar dat gebeurt niet in gesprek met Ronald van der Geer. En dan de zeventiende etappe in de ronde van Frankrijk. Die is gewonnen door de klassementsleider Christopher Froome. De Brit was oppermachtig in de tijd heet naar Georges... en was over 32 kilometer 8 seconden sneller dan Alberto Contador. De Spanjaard klom wel naar de tweede plaats in het klassement... maar de balken Mollema veel tijd verloor. De Belkin Kopman reed de elfde tijd en staat nu in het klassement vierde. De teleurgestelde renner zocht de schuld bij zichzelf. Ik ben niet echt tevreden over mijn tijd. Het begin begint niet echt lekker... En ja, dan verlies je meteen al een minuut die eerste klim. Dus dat, dat is jammer. De afdaling ging op zich, op zich goed. Ja, tot, de, tot die laatste afdaling begon het te regenen. Ja, ik, ik had bijna geen remmen meer. Dus uh, ja, dan verlies je, verlies je het vertrouwen een beetje. En die, die laatste bocht ja, was gewoon een fout. Ik, ik, ik remde daar te laat. stuurde hem vooral te laat in. En dan, uh, ja, dan zit je ineens in de hekken op zich... Uh, kon ik, ja, kon ik snel door, dus het kostte me niet meer dan uh, vijf seconden. Ja, dat Laurens ten Dam, die eindigde in de tijdrit als 16e mede door een val en zakte daarmee naar de zevende plaats... in het algemeen klassement. Meer dan tien uur, over de tour natuurlijk. Maar daarin ook een gesprek met Kevin Strootman... die vandaag een contract voor vijf jaar tekende bij AS Roma. En natuurlijk nog meer reacties op het verlies van de Oranje Voetbalvrouwen. De voetbal Oranje Vrouwen. Lewinnen, whatever. Je, toch? Ja. Nou, <laughs> ja. ja, whatever. Ja. Ik vind het wel jammer hoor. Ik ook? Ja, ja echt. Maar, ik baalde er echt, echt wel van. Ja, het had zo mooi moeten zijn en kunnen zijn. Zeker. En Goed. Zijn. Wat is hun ja. volgende kans? Nou, het is al een WK denk ik, maar dan moet je eerst kwalificeren. Dus uh, dat gaat lukken. Life isn't always easy. This we know, my friend. I thought you knew where to go. But you were following me. So let's go. Jeugdvrienden Olly Knights en eentje met een onuitspreekbare naam Gil Parit Tour Ja, breaks dus. Over en over. Fuel in het onze eigen admiraal van de Alpe d'Huez, Filemon Wesselink... die volgt drie weken de Tour voor ons. En dat doet hij samen met vriend- en klokhuispresentator Bart Meijer. En samen geven zij een kijkje achter de schermen... van de jaarlijkse tragedie van het tijdverlies. Nog twee dagen en we zijn verlost van deze alliteratie, kan ik je melden. Filemon en Bart, morgen dan is natuurlijk... de voor de Nederlanders belangrijkste rit in de Tour... de rit naar de Alpe d'Huez. jullie zijn daar nu al, omdat die berg vol staat met supporters. Eerst maar even natuurlijk hoe, hoe de vraag hoe die supporters daar hebben gereageerd... op het verlies van Mollema en Ten Dam. Nee, ik moet eerst even vertellen hoe we hier zitten, Willemij. Dat moet je echt even horen. We zitten namelijk in... een vanaten. Uh, zal gelijk een lichtje gaan branden. Hotel Obol Akkui dat is het hotel waar Bogart bijvoorbeeld altijd zat... als hij uh, aan het trainen was voor de Tour de France. Er hangt hier zelfs nog een originele bloedzak aan de muur. <lacht> dat is natuurlijk niet waar, maar uh, ik heb er wel even naar gezocht... zal ik je eerlijk melden. En uh, we zitten op het terras, uh, helemaal tegen elkaar aangekropen... want uh, we zitten onder een parasolletje. Het regent dat het giet, het is koud. En dat is waar iedereen zo ontzettend bang voor was... dat het ja, morgen gaat regenen, want ja, die Abdo d'Huez op... dat kan allemaal wel met regen, maar ze moeten er daarna ook weer van af... Ja, en dat is levensgevaarlijk. Zo meteen ga je het horen. Ik heb de afdaling gedaan om even te testen uh, hoe, hoe dat allemaal gaat. Uh, maar we zijn er van tevoren ook al even met de auto opgereden... Uh, om de oranje fans uh, een beetje uh, ja, te bekijken van een afstandje. Want ik moet wel zeggen, ik vind het een beetje eng. Zo'n hele mensenmassa helemaal bezopen. Het is, uh, als je een beetje bekend bent van televisie... Uh, dan is dat niet leuk om daartussen te staan. We hebben wel zitten loten van, ja, wie gaat er een reportage maken? Nou, helaas heeft Bart verloren, dus uh, die moest... Die moest we hebben ook even gevraagd hoe ze vonden, uh, wat ze ervan vonden dat, ze, dat de Nederlanders tijd hebben verloren. Nou ja, die mensen die zijn zo dronken, die hebben helemaal niet in de gaten... dat er überhaupt ook nog ergens een wielenkoers bezig is. Die echt, het is niet normaal. De promilage is hoger dan de EPO die ooit bij Ries in het bloed zat. Het is echt, <lacht> echt niet normaal. Ik, ik denk dat ze morgen niet eens gaan halen. Uh, eentje uh, was ze gelukkig nog ietsje nuchter en die zei, en dat vond ik wel mooi, die zei van omdat hij dan zoveel tijd heeft verloren, Mollema, vandaag gaan we hem extra aanmoedigen morgen. Als hij dan uh, niet te veel drinkt, dan gaat dat denk ik uh, lukken. Uh, laten we eerst dus even luisteren naar de sfeerreportage van Bart Meijer op de Abdus bocht 7. Jij zit te genieten, hè? Op een stoel met een biertje. Ja, hij zit hier prima. Hij zit hier de hele dag. Je zit vlak voor die boksen man. Ja, ja die boksen zijn hier later gekomen. Die zijn eigenlijk al twee of drie dagen in die boksen in de Napels gezet. En jij dacht, ik ga niet voor mijn plekje op mijn plek, ja. We gaan niet wijken. Hoe nee. nee. lang was je hier, zei je? Ja, we waren hier vanaf maandag. Maandag. Dat heb je al die tijd gedaan. Hier op je stoel gezeten. Ja, in die stoel gezeten, ja. ja, ja. Zo, jullie hebben net even wat verder op de rust opgezocht, zie ik. Zeker, is. het is hier gezellig. En op het moment dat ik dat zeg, dan uh, gaan de buren weer muziek spelen. Ja, dat is hier gewoon een goed sfeertje, toch? Wie ben je en uh, waarom ben je hier naartoe gegaan? Ik ben Stefan en uh, nou, we zijn hier gekomen om de Tour de France mee te maken. En lekker die berg op de fiets ook. Dat heb je ook al gedaan? Ik heb hem net uh, opgefietst. En hoe is het? Ja, dat is uh, snoeihard afzien. Maar wel gezellig zo met al die mensen aan de kant, maar uh, moeilijk. Met wie ben je hier uh, gekomen en ben je er al lang? Nou, ben ik ben hier met uh, vier man zijn we hier. En we zijn gisteravond gekomen. En die anderen die zijn nu de berg op aan het draaien. Dus die komen als het goed is, weer terug. Dit is de chef van de berg hier. Wat moet ik aan hem vragen? Je kunt alles aan hem vragen. De burgemeester van het dorp hier. Ik sta naast de burgemeester van het dorp, begrijp ik? Ja, inderdaad, ik ben, ik ben de burgemeester, dat zeggen ze. Wat een eer om u te ontmoeten. Ja, hallo. Ik zie de ketting alleen niet. Ja, daar heb ik een ketting. Hoe voelt de burgemeester zich op dit moment tevreden over de gang van helemaal tevreden. zaken in het dorp? De mensen kijken goed uit en de mensen gaan aan de kant en houden rekening met de fietsers. Het gaat helemaal toppie-joppie. En uh, ik, ik dacht altijd dat een burgemeester zelf niet mocht drinken om uh, mooi het overzicht te bewaren, maar uh, ja, dat is hier maar, niet zo, hè? Maar ik heb mijn onderdanen die heel goed zo werk doen. <laughs> en dat komt helemaal goed. Maar ik drink ook niet, ik nuttig een biertje. Uh, uh, waar kom je vandaan? Uh, ik kom uit Heerlen. En hoe lang ben je al? Ik ben hier vanaf vrij nog. Ik... Dit is mijn keer. Vanaf vrijdag? Ja. Dus dat is al uh, bijna een week? Ja, inderdaad. En wat doe je dan uh, zo die hele week? Een oh, uh, potje bier drinken, uh, naar de, boven naar de top. en uh, uh, Gewoon gezellig. De mensen die je allemaal kent hier. Ofzo. Gewoon gezelligheid. En dan uh, fietsers aanmoedigen natuurlijk. En af en toe mooie vrouwen en een zatje in de rug geven. Hoe klinkt dat als jij een fietser aanmoedigt? Ja, kijk maar. Maar er is geen fietser nou op dit moment. Maar er komt er eentje aan? Ja, oh, kom. Hand, even fietsen. Hey, kom op, op, op, op. Maar ik ben ook vaak mijn stem kwijt en doe ik alleen maar mijn duim omhoog. Maar dan heb je zo bijna. Maar Dan gaat de dame aan. Dan komt de fietser langs. Hey, kom op, je kan het. Allee, allee. En hij heeft geen idee dat hij door de burgemeester wordt toegeschreven. Is... Nee, maar in heb nul. Veel plezier nog. Jij ook. <laughs> nou, dat is echt een intellectuele reportage. Hè? Ja, maar is, ik doe natuurlijk altijd dingen van klokken, alles goed onderzoeken. Dus dit was voor mij ook een soort uh, uitje, even vakantie. Nou, dat klonk goed in de Mijn, toch? Ik ben blij dat ik hier lekker in de studio zit. Ik ben uit jullie niet, kan ik zeggen. Nee, nee, nee. Het is echt gek, gek huis op die berg, hoor. Ik hou me hard vast morgen. Want ze hebben, ik, ik las het net op het nieuws, ze hebben gelukkig de berg afgesloten. Er kunnen nu geen mensen meer op. Ze schatten dat er nu 100.000 mensen staan. Nou, dat is echt, dat is eigenlijk onverantwoord. Ik, ik, ik wacht echt op de dag dat het een keer echt heel goed misgaat. Want ja, dit, dit, als je dit ziet, je begrijpt ook niet waarom ze niet gewoon overal hekken neerzetten. Want iedereen die kan natuurlijk ja, dronken die weg opslingeren. En volgens mij hebben die mensen ook helemaal niet in de gaten dat er ook nog wielrenners op moeten. We gaan het allemaal meemaken. De Alpe d'Huez is natuurlijk de Nederlandse berg. En het is altijd zo lekker om die fragmenten even te luisteren... dat die Nederlanders daar winnen. Daarom dook Bart Meijer de geschiedenis in van de Alpe d'Huez. Alpe d'Huez wordt natuurlijk de Nederlandse berg genoemd... omdat er zo vaak een Nederlander als eerste bovenkwam. Acht keer maar liefst. Maar de allereerste keer dat de berg beklommen werd... was het een Italiaan die zijn armen in de lucht mocht steken. El Campionissimo, oftewel Fausto Coppi... zou dat jaar zijn tweede tour winnen... Het was trouwens de eerste keer dat een etappe-aankomst bovenop de berg lag. Pas in 1976 werd de berg voor de tweede keer beklommen. En toen was het onze eigen Joop Zoetemelk die de beste klimmer was. En de daaropvolgende twee jaren was het weerfeest voor een Nederlander. Henny Kuiper won er in 77 en 78. Dat kan ik ook. Twee keer winnen op de Alp, moet Joop Zoetemelk gedacht hebben. En hoppa, in 1979 flikte hij het. 29 seconden nu verschil tussen Joop Zoetemelk, hier in beeld. En zijn grote rivaal, de gedoodverfde favoriet van iedereen, Ben Aino. Joop Zoetemelk gaat op een grandioze wijze deze 18e etappe winnen. Formidabele rit van Joop Zoetemelk. Ja, dacht Peter: Winnen. Als Joop en Henny het twee keer doen, dan wil ik niet achterblijven. Hij besloot om in 81 en 83 het snelst omhoog te klimmen op het grind hier. Zoetemelk en Tourau lagen daar alles een keer. Winnen Bernardo, binnen Bernardo, winnen, binnen, binnen. Peter winnen, tweede Jean René Bernardo. Hij heeft de tweede te pakken. Het was er één op leven en dood ook werkelijk. Maar Godverdriet wel een mooie overwinning. Gelukkig hoeven we maar vier jaar te wachten op weer een Nederlandse overwinning op de Alp. Steven Rooks is de gelukkige. En een jaar daarop wint zijn trainingsmakker Gert-Jan Teunissen. Hier is Gert-Jan. Voorzitter met die bocht. Oeh. Misschien ja. weet je dat, man. Ja, iedereen weet dat. Ja. Ik bedoel, mijn oma zou ook voorzitter door die bocht staan. 130 kilometer in de aanval. Gert-Jan Teunissen. Vandaag op deze 19 juli 1989. 5 uur, 10 minuten en 23 seconden op de knie. Daar komt hij. Opnieuw een Nederlander. Wint de rit hier op alle duwen? Tweede jaar was hij tweede. Toen was hij blij voor zijn maatje, Stefan Roos. En nu wint hij het zelf. Fantastisch gedaan, Red Jan. Dat komt u. helemaal toe. 539. Gemiddelde van 31 en 192. Dat was de laatste van de acht overwinningen op de beroemde berg. 24 jaar geleden alweer. Maar wie weet, kunnen we morgen rugnummer 9 noteren? Ik op te letten hoor, want dat heb je er in één keer een hond rond. En <laughs> je weet, je weet oh, Pies, hoe ik ben met honden. Bart, pak jij? Ja, ik, ik praat even verder. Filemon die stapt even van de tafel uh, af zelfs. Uh, overigens de credits voor dit item voor Filemon. Ik heb het alleen ingesproken. Hij is helemaal gek van de historie. En hij staat hier, met, we zitten op een soort picknicktafeltje. Hij staat met één been in de picknicktafel en één erbuiten. Er is ook een tweede hond bijgekomen, Filemon. Nou ja, ik, ik leid zijn volgende reportage in. Oh, hij is inmiddels weer gaan zitten. Ja, is... Maar Filemon heeft de afdalingen gedaan. want heel even, dit is, is dit is geen grapje. Bart. Filemon houdt echt niet zo heel erg van honden. Nee, nee, nee. Ik, ik, ik, ik heb hem weinig alweer. Weinig maar Bart haalt die hond nu weg. Oké. Kijk. In de radio kan gebeuren. Ik heb net een levensgevaarlijke net een levensgevaarlijke afdaling gedaan. Maar zo'n hond vind ik dan toch veel enger. Nou ja. Het, het gaat alweer. Morgen hebben we dus die, uh, die afdaling, de eerste beklimmingen uh, op, op de Alp de West. En daarna gaan we de, uh, de, de berg af. Dat is eigenlijk officieel de Col de la Saren. Dat, die, zit een, die zit aan die uh, berg vast. Uh, en daar uh, wordt al heel veel over gesproken. Want die afdaling zou heel erg gevaarlijk zijn. Dus ik dacht, ja. ik ga hem even uittesten. Luister. Kut Bovenop de Koldes zie ik het paadje. Ja, het is eigenlijk niet meer dan een breed fietspad. zie ik naar beneden slingeren. Het is een goede temperatuur. En nou, op dit stukje ziet de weg er nog behoorlijk oké okay uit. Oh, en ik ga nu in noodvaart de berg af. En... Wow, hier is hier een Is De microfoon weg. Ja, het gaat wel echt zo snoeihard. Het is zo stel. Maar ik moet zeggen... Wow, wacht even. wow. Ik moet de weg die ligt er wel goed bij. Wat de fuck, Kijk, als die rem met mij me houden. Ja, en dat is gewoon balen, want dan denk je dat je met een afdaling bezig bent, maar er blijkt toch ook in een keer weer een klim in te zitten. En ik ben duidelijk een betere afdaler dan een klimmer, zo eerlijk ben ik dan ook wel weer. En eindelijk, na vier kilometer klimmen, waar ik dus niet op gerekend had, bereiken we de top. En hier is eigenlijk pas de echte afdaling. Oeh. Wow, ik moet wel zeggen, hij is wel echt ontzettend bochtig, die weg. Aan de ene kant een enorm diep ravijn. Je zou niet aan moeten denken dat je eraf kukelt. Aan de andere kant alleen maar rotsen met een gootje waar water in staat. Pardon, monsieur, pardon. Pardon. Wow, wat ik nu doe is echt levensgevaarlijk, want... Ik heb een microfoon vast met één half mijn stuur... waar keihard in de rem moet knijpen. En ik zie op mijn teller toch... Ja, die gaat nu over de 50, 60, 60 kilometer ongeveer. Ja, ik ben heel even gestopt. En hier liggen dan van die plastic zakken... met volgens mij hooibaden erin... met rood en witte strepen erop. Maar daarachter zie je echt hele scherpe rotsen. Dus als je hier uit de bocht vliegt, dan is het aardig hoor, die zakken. En het is vast eh, ontzettend vriendelijk bedoeld, maar... Je redt er echt helemaal niks mee. En als je dan over die stenen heen kijkt... Ja, dan zie je gewoon een afgrond van nou, echt honderden meters diep. Ik zie heel onver, zie ik een autootje. Nou, dat is echt een klein spikkeltje. En ik rij hier natuurlijk een beetje ja, op mijn eigen tempo naar beneden. Maar je moet er niet aan denken dat je hier een wedstrijd moet rijden. En dan kijk ik ook nog even naar het asfalt. Nou, daar hebben ze kleine gaatjes, want die zie je overal. Dat komt natuurlijk door de vocht, door de erosie. Die zijn dan opgevuld met stukjes... Een nieuw asfalt. Ja, en dat hebben ze dan wel eigenlijk weer goed gedaan. Maar het blijft gevaarlijk, want het is o zo stel en o zo smal en o zo bochtig. En dan nu even bellen met Nico Verhoeven, dat is de ploegleider van Rabobank... om ja, even mijn bevindingen door te geven. Nico, met uh, Filemon, ik uh, ben de afdaling af geweest. En uh, ik heb uh, goed nieuws en ik heb slecht nieuws. Uh, de afdaling uh, ziet er wel goed uit wat betreft het asfalt... Maar uh, het is wel heel stijl, heel bochtig en het paadje blijkt natuurlijk smal. Ja, want de verwachting is natuurlijk, en dat is natuurlijk de angst die dus er een beetje is, met het uh, slechte weer. En de renners op de eerste keer uh, op de rest al gewoon koesten, dus het zal wel een uh, strijd zijn. Komplezen uh, en dood, denk ik. Nico, succes morgen. Ja, dankjewel. En, en hou, hou je man heel. Ja, ja, gaan we proberen. Oké. Okay. Hoi. Ja, die slechte verbinding die hoort erbij. Dat is nou helemaal zo daar in de Alpen. Hey, um, is Viel, je hoort het van jou, je hoort het van iedereen. Dit is echt een levensgevaarlijke afdaling. Het zou natuurlijk zo kunnen zijn dat het niet doorgaat morgen. Daar wordt een beetje over, over gespeculeerd. Ja, ik had net uh, de persverlichter nog van Belkin aan de telefoon. En die zei dat er, uh, dat er nog geen sprake van was dat het... Uh dat ze het af zouden lasten, dat, dat, dat, er, dat ze er gewoon eigenlijk vanaf gaan. En ja, je merkt waar ze vooral ontzettend bang voor zijn, is, is regen. En uh, ik kijk nu om me heen, nou het regent echt keihard, kei het gaat steeds harder regenen. En ik heb ook even gevraagd aan de mensen hier, 80% kans op regen morgen. Dus ja. Uh, ja, ik hou me hard vast, maar serieus, het is niet om dramatisch te doen. Ja. Ja, en Froome, ik lees hier Froome, die zei van nou, als het inderdaad heel hard regent op de Alpto-West... dan wat mij betreft beklip hem uh, maar één keer en niet twee keer dus. En niet die afdaling. Nee, maar uiteindelijk is het uh, de tourorganisatie uh, die de knoop doorhad ja. En uh, niet uh, Christopher Froome. Ook al draagt hij de, de gele trui. Maar ik, ik, ik hoop eigenlijk als het zo, zo, zo weer is dat ze het alsnog aflasten. Want dit kan, dit kan gewoon eigenlijk echt niet. Laten we gaan naar het oranje klassement. -lijn. het Oranje Klassement. Juist, jij houdt elke dag de verschuivingen bij en je deelt wat mooie trouwen uit. Zijn er veel verschuivingen vandaag? Nou, laten we er niet zo lang over praten, want uh, ja, Mollema heeft natuurlijk uh, tijd verloren, maar dat had geen invloed op het oranje klassement. Uh, het is hier hartstikke koud, dus uh, hij heeft morgen voordeel, want hij heeft maar liefst drie truien op het moment. Voor het uh, algemene oranje klassement, voor uh, de oranje puntentrui en voor de oranje bollen. Dus uh, hij zit er morgen lekker warmjes bij. En dan rest mij enkel nog te zeggen uh, de wijn voor morgen, die je kan kijken bij de etappe. ja. Uh, Luister heel goed, La Chapelle de Saint, Roseline Rouge. Ik zeg het nog één keer: La Chapelle de Saint Roseline Rouge. En waarom zeg ik dat twee keer? Mm. Nou. Dit is echt de beste wijn tot nu toe. Echt ongelooflijk. Uh, ik heb in mijn drankenboekje staan: vol op kersen, bramen. Heel fruitig, stevig en toch een beetje zacht. La Chapelle Saint, Rosely. Het vrouw zijn. Ja, Coach de Provence Cru classé. Jurgen Smeek heeft me meegeholpen met uitzoeken. 2007. Oké, okay. heel belangrijk. Ja, je hebt even is bijna gegeten. Neem even een doosje voor me mee, Phil. Doe ik, doe ik. Voor jou altijd. Als jij stopt met je alliteraties morgen, dan neem ik een nee, doosje mee. Nee, zeker niet. zeker niet. Nog twee Ah, Kom op. We hebben... dan, dan neem ik ook geen doosje mee. Ja, neem ik... Nee, nou, neem ik ook dat geen doosje nog mee. Wel. Hou vast, je alliteraties <laughs> ja. in mij. Niks. Nog twee dagen viel naar naar huis. Oké, er wordt geen wijn. <laughs> Bart, jij hebt een doos wijn gediend net, hoor ik. <laughs> Ja, ik had al een, een, een doos verdiend door die hond weg te sturen, toch? Ja, dan heb je twee dozen. Wat, wat was het voor hond, Phil? Dag nee, ik ik veel? Dag van de mijn. Ja, ik weet veel. Als je een bank voor je Ik ga je niet verdiepen in die rassen. Het is gewoon eng, je, je hebt enge honden en nog engere honden. <lacht> Meer honden zijn er voor mij niet. Nee, schat, een schattig klein poedeltje hoor ik in mijn oortje. Was het. Nou, veel succes, heren. Neem maar lekker wijntje. Ja, jij helemaal niet in je oortje. <lacht> Dat weet Ciao. jij niet wat ik hoor. Hey, veel plezier vanavond en morgen. Met de wijn. Ik spreek jullie morgen weer. Heren, tot morgen. Luc. Ja, zometeen in today's topics nieuws over een gans in nood. Spannend verhaal. Nu alvast een klein quizje over ganzen. Elge van der Wel, die is hier onze tech die doet ook mee. Deze is voor jou, Elge. Hoe heet die Disney-gans ook alweer? Uh, Gijs. Gijs. Ja. Oh, die van de Donald Duck. Ja, ja, ja, ja. Oh. ja, inderdaad. Oh, ik zet een Willemijn, deze heel is voor heel. jou. Wat is de grootste gans die in Europa voorkomt? De Europese gans, de Canadese gans, de Amerikaanse gans of de Purmerense gans? Canadese natuurlijk. Ja, inderdaad. Ja. Uh, Elge, voor jou, Wil. Uh, hoe heet een mannelijke gans? Is dat een Brussel, een Gent, een Lommel of een Antwerpen? Een Gent. Ja, dat klopt inderdaad. En deze is dan voor Willemijn. Willemijn, wat heeft een gans gemeen met een alpaca? Mm. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, die alpakas van jou. Ja, maar wat hebben ze gemeen met elkaar? Te niets, uh... Allebei een keer gestolen? Nee, zou kunnen, maar dat is het niet. Aaibaar? <lacht> ja, nee, ik zou niet de gans gaan aaien. Kunnen sh doen ja, doen? Dat, oh, nou, dat kan maar alpaca absoluut niet. Ze grazen allebei. Ah. Ja, ah. vernuftig hè? Oh. Zeker weten. Zometeen meer over die gans in nood in Today's Topics na 9 uur. En ja.